In Israël zijn vier doden gevallen door een gasexplosie in een gebouw. Dat gebeurde in de badplaats Netanya. Meer dan vijftig mensen raakten gewond. Ook zaten veel mensen lange tijd vast op het dak... omdat het gebouw van vier verdiepingen deels is ingestort. Eerst werd gedacht aan een bomaanslag... maar uit onderzoek van de Israëlische politie bleek dat er een gastank was ontploft.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 Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. En ik vind het dan heel grappig dat we het hier uitgebreid over tuinbonen hebben... en dat het nieuws dan gelezen wordt door Christian Bonenbakker. Maar dat terzijde. Je kunt uh, meedoen aan deze aflevering van Nachtzuster... zoals je van me gewend bent. Door te bellen naar 0800 1121 of door even te mailen naar nachtzuster-omroepmax.nl. Je kunt ook twitteren via apenstaartje-nachtzuster. En uh, je kunt altijd even meepraten via de chat. En dan surf je naar www.nachtzuster.net. En dan kun je zo links in het menu de chat aanklikken... en dan kun je meepraten met alle mensen die zich daar... ...druk maken of minder druk over de onderwerpen of over andere dingen. Dus meld je daar of meld je via de telefoon 0800-1121. En de vragen die nog openstaan, zijn die eerste vraag van Rob... ...dat was eigenlijk de tweede vraag van deze uitzending... Um, uh, ...wat is het verschil tussen wasmiddel voor gekleurde wassen ...en wasmiddel voor witte wassen en wasmiddel voor zwarte was? Wat is het, de chemische samenstelling, wat is het verschil daartussen? 0800-1121. 1. Winston die wil vast nog wel advies over hoe hij de etiketten van zijn wijnflessen af kan halen. Alhoewel hij al wat goede tips gekregen heeft. Zoals vullen met heet water en dan in warm water leggen. Of met de veun heel voorzichtig losblazen. Maar nog meer tips zijn ook welkom. En Bert vraagt zich af of uh, roofbouw op de aarde. Wordt, dat, nou ja, hij vindt. Er uh, wordt roofbouw op de aarde gepleegd door het gebruik van natuurlijke bronnen. Zoals olie en steenkool. En hij vraagt zich af. Wordt de aarde daar in zijn geheel nou ook lichter van? 0800-1121, als je daar iets zinnigs over kan zeggen. En Johan die vroeg zich net af of het woord appelsien waar dat vandaan kwam. En net zei Paula al even, het is typisch Brabants. Dus daarmee kunnen we het eigenlijk al beantwoord hebben. Maar als je daar nog iets over wil zeggen, kun je bellen naar 0800-1121. De vraag van Gert-Jan of zijn moeder gelijk had... als je je ratten invreef met de schil van een tuinboon... of ze dan verdwenen. Nou, volgens mij kunnen we die vraag gevoegelijk beantwoorden met ja. Maar het is wel een mooie gelegenheid om deze plaat weer eens te draaien. Wat mij anders goed verwaai. Kijk ik nou recht in de ogen, anders kwam niet van elkaar. Ik kan in ieder moment is mij dan nooit zo op dag van. Het liefst daar Zing, een ongewoon beruus. Ik kan mezelf niet meer verstaan. Maar ik heur enkel het geluid. Het geluid van rauwe dingen. Die midden hier, dag op dag, valt. Het liefst zou ik op de rek gaan. Oh, maar dit is niet verspakkemboon. Dit is een keer is deems. Ik kan me niet verkroegen. Ach, een brief kan ik weer. En waarom zal ik daar nog doen? Waarom zal ik daar op doen? Het is niet verspakkemboon. Dit dus is de Ik In kiezen tussen dingen, mijn meeste het is niet altijd stijl. In de of, uh, binnen de huis van de spijren. Het lest me allebei, maar dan giet het nou niet aan. Het giet hier nou een en ik vraag me uit waarom. Waarom heb ik hier nog nooit eens in meer? groei? bij het liefst ga ik aan een rek. Spengenboom, keer is de ik, niet meer, ik ga me niet voor Achter me even En waarom zal ik daar doen? Waarom zal ik daar doen? Deze is en en dit is niet voor Spengenboom. keer is die Met een paardenbielen in de ronde houden maar Ik duren in alle van. Vandaag is ik zeg. Al weet nou niet precies hoe ik het nu moet leggen. Het is per mine en best voor als dat juist egoïstisch, ooit is. Het liefst zal naar gaan. Al mijn neer is niet een en boom. Het is een keer een steen, dus Ik kan me niet verkeerd. Achter mee, ik kan niet weer. En waarom zou ik daar? Ja, skik. En niet voor spek en bonen. Prachtig, hè? 0800 1121 is nog steeds het nummer van de wachtkamer van de nachtzuster. En je kunt bellen wanneer je wil om uh, bij te dragen aan dit programma. Dat deed ook Corrie. Goeienacht, Corrie. Uh, nacht. En inderdaad, ik sta al een hele tijd wachten hier zo. Maar inderdaad, die tuinboon, dat is waar. Ik heb zelf nooit aan de lijve ondervonden. Maar het is me erg bekend. Voorheen had je clasine uit zalk. Ja. Die had zo heel veel middeltjes uit de natuur. Ja. En er wordt vaak belachelijk over gedaan. Maar er is in de natuur heel veel te vinden geweest. En er is nog, maar ja, dat gaat over. En er wordt wel vaak belachelijk over gedaan. Hoeveel. Maar het is echt in de natuur veel te vinden ja, dat is ook zo. Nou ja, en, en het is het proberen altijd waard, toch? Want moet het, het, eigenlijk uh... al die dingen moet ze weer eens noteren? Maar ja, ja, maar er zijn er, zijn, er, zijn er toch wel boekjes van Klaasien? Ja, ja, die zijn er, hè? Ja, ja. Maar die had heel veel leuke dingen. Onder andere weet ik ook die tuinboom van haar. Dat heeft ze ook wel eens genoemd. Ja, en ze deed veel met aardappelschillen. Dat herinner ik me van Klazien het natuurlijk ook. Die had heel vaak een oplossing met aardappelschillen. Ja. Zijn ook voor heel veel goed. Ja. Nou, dankjewel Corrie, dat je zo lang gewacht hebt om toch nog eventjes te bevestigen. Ja, ik was toch wakker. Ah, nou, ja. Waarom? Waarom zijn mensen wakker om tien over vier? Nou ja, ja. ja ik ben er blij mee, daar niet van. Ja. Anders zat ik maar een beetje voor me uit te kletsen. Jammer dat je zaterdag of zondag niet meer bent. Ja, dat vind ja, ik ja. ook. Ja, wie was die ander ook weer, die, die, die man? Johan Doesburg. Ja, nou dat was toch van koud erg gezellig. Ja. Dat je al zo vragen kon stellen en heel leuk. Ja. Het nou, dat... is jammer dat het over is. Ja, maar gelukkig ja, zijn we er. er nog... we zijn gelukkig zijn we er op donderdag. Ja, goed zo. Dag Corrie. Dag, dag. Martin, goeie nacht. Ja, goede nacht met uh, Martin de Wit. Dag Martin de Wit. Um, Goedendag ook in de dag. avond vind ik al op de ochtend niet zo goed klinken. Hè. <laughs> uh, het ging erover uh, meneer meer die uh, etiketten ging afhalen uh, van dus zo'n online flessen. Ja. Uh, nou, waren de meeste tips al gegeven, geloof ook Met stroom uh, moet ook wel lukken. Alleen uh, dan, uh, wat ik ook wou toevoegen, was nog dat je ook wat uh, afwasmiddel uh, aan echt kokend heet water uh, moet uh, toevoegen. Uh, gewoon een drupje En uh, ja, dat wil ook wel helpen. Alleen je moet er wel uitkijken dat je de flessen niet, uh, niet te hete, uh, gezegd, In één keer het uh, hete water legt, want dan kunnen ze nog wel breken. Ja, precies. Ja, dat, dus een dat, beetje dat is... laten schrikken eerst. En dan uh, een, beetje iets, een beetje warm water. En dan echt zo heet mogelijk uh, tegen de kook aan. Dan moeten die, uh, die, die etiketten boven gaan drijven. Dat uh, lijkt mij ook bijna. Alleen ja, je etiket is dan wel nat. Dus voorzichtig dan weer die uh, laten drogen inderdaad. Ja. En dan moet het op zich wel die, uh, moet het eraf te krijgen zijn, lijkt me. Afwalsmiddel ontvet nog een beetje. Dus uh, dan week misschien ook nog wel de lijm een beetje op. Het zou toch moeten lukken. Ja, ik vind het ook wel een vreemd verhaal. Dat het, maar het zou het niet kunnen dat dit, omdat dit speciale etiketten zijn, dat ze die gewoon wat beter vastgemaakt hebben? Mm, ja, Ja, goed. Lijm, ja. Van, je hebt wel inderdaad sommige die wel wat. Maar ja, ik, ik heb ze, je moet natuurlijk wel. Uh, je moet ze echt goed onder water. Dat ze echt doorweekt zijn. Dus dat echt. dat uh, je, je kan natuurlijk wel. Uh, misschien dat die meneer. Uh, nog een, een beetje warm water heeft geprobeerd. Of, maar als ze echt goed doorweekt zijn, dan lost meestal de lijn wel op. En, en met een beetje afwasmiddel, ja, je zou een ander oplosmiddel een klein beetje erbij kunnen doen. Dan, dan, uh, dan ja, dan, uh, ik doe het wel eens met uh, de gewone potjes, maar met wijn, trouwens uh, jij verbazen erover dat, dat, uh, dat die meneer, die, het waren hele mooie etiketten, begreep ik, die het eraf halen, maar yeah. toen had je... Was het te gebruiken als je een goede wijn had gedronken. En uh, dat je het etiket eraf haalde om dat te bewaren. En dan schreef je er nog even bij uh, wat je ervan vond, zal maar zeggen. Dus veel wijnliefhebbers ja. uh, doen dat sowieso hoor. Die weken nog wel eens wat van de fles af. Ja, ja. nou en over dan. Uh... Die tuinbonen had ik nog een kleine toevoeging misschien ook. Uh, van uh, ik heb zelf een tuinbonen uh, stalen moment. Want het is oh. inderdaad de tuinbonen tijd. <laughs> maar een, uh, als je die schilder vanaf haalt. Dat fluwelige... Uh, huidje, uh, dat, dat er omheen, die hoes, uh, dan uh, uh, droogt die boon heel snel uit. Dus uh, ik zou zeggen, er zit iets van een stof in die boon, uh, schil die zorgt dat die, uh, die boon uh, heel mooi vochtig blijft. En misschien als je die schil op die vrat doet, dat die dan ook, uh, die vrat misschien wat vochtiger wordt van binnenuit. Uh, oh, ja. Dat mag kan helpen, want als je ook maar de schil van een boon afhaalt, dan droogt die ter plekke al uh, op, zogezegd. Oh. Oh, okay. Ja, een tuinboom kan je ook droog bewaren, dus droog stop je ze weer in de grond, maar ze worden na een dag bedrogen zo langzaam in. Dus ze hoeven maar uit die, die verse schil te zijn en dan uh, laten staan van de plant af. Ja, ja. Maar ja, en heel veel Nederlanders weten ook niet dat tuinbonen schillen overigens wel gegeten kunnen worden, oh. maar dan moet je ze heel jong plukken. Dat ja. uh, wordt in Italië wel gedaan met een beetje geitkaas. Dat is een uh, recept, dat is lekker hoor. Ik weet niet precies wat je er allemaal bij moet doen, maar uh, uh, ja, heel jong, uh, jonge tuinbonen kan je met schilnaal net zoals peultjes eten. Maar in Nederland uh, liggen ze vaak helemaal vergroeid. Het zijn flinke peulen, flinke, flinke ja groene, ja, flinke hulzen ja. zijn het. En jij hè? zegt ik heb ze staan, want het is tuinbonentijd. Ja. Wat heb je nog meer staan dan? Ja, ik heb het je wel eens vaker gezegd. Aardperen, maar uh, <laughs> Dan hebben we die rare groenten weer, maar ja, al, ja, ja. alle uh, reguliere groenten wel een beetje staan hoor. Maar ik ben niet zo'n uh, zo enorme... Uh, dat ik er heel veel verstand van Een tuinbonen is een van de makkelijkste groenten om neer te zetten. Die, uh, die stop je in de grond en die komen altijd wel omhoog eigenlijk. Daar kun je niet te veel verkeerd mee doen. Ja. Nee, nee, zoals uien. Ja, en, en, en, en uh, ja, ik heb ja, genoeg, genoeg om, uh, inderdaad, om er... Uh, uh, ja, elk, elk, uh, elk seizoen kent een beetje zijn groenten en dan uh, een, een beetje, elk seizoen is de wat laat zo gezegd. Dus, uh, nou is het inderdaad over het poosje, de tuinbonen komen eraan, de rest van de bonen ook. Ik heb zelf boterbonen staan, dat is ook wel bijzonder. En oh, die klinken ja. altijd heel lekker. Ja, het zijn gele bonen, zijn ook erg ja. lekker hoor. Ja, oh, gelukkig. Ja, ja, ja. En nog iets een heel klein dingetje: met ja. dat plassen hoor. Ik de, dat je over je hand moet plassen, over je voet heen moet plassen. Ja. Uh, hebben mensen nooit van een kommetje gehoord waar je gewoon <laughs> in kan plassen? En vervolgens doe je daar of met een watje er even op, snap je? Je hoeft niet direct ja. op datgene te plassen, toch? Nee, daar zit wat in. Ja, inderdaad. Het kan simpel zijn, ja. Oké, okay. uh, kommetjes, wattenstaafjes. Nou, volgens mij hebben we alle urine tips wel gehad, toch? Uh, ja, nee, dat... ja, ik viel me zo op dat iedereen. Uh, Ach, je overal, hebt ook gelijk. Plassen, dat je denkt: nou, maar dat. Uh, dat hoeft toch helemaal niet. Je kunt toch gewoon, uh, als, je, als je dan toch al zo keer gaat dan met die dingen, dan kan je dat toch gewoon uh, even, je hebt het, even... Je hebt helemaal gelijk. Wat handiger doen, toch? Ja. ja. ja. Nou, mijn vraag stel, hè. Mag oh, dat ja. buiten de reactie om? Ja, niet, toen wel. In die zin. Maar dan ja. heb ik een hele lastige verhaal. Maar dan heb oh. je je recorder waarschijnlijk niet bij je. Nee, vandaag niet. Oh ja, dan zou ik een andere keer eens moeten bellen, want ik heb namelijk ook een deuntje in mijn hoofd, wat, uh, oh. waar ik al jaren mee loop. Ik heb een klassieke oudersachtergrond, uh, dus yeah. het kan een klassieke deuntje zijn. Wat is Ja, ik heb het al op verschillende plekken, in een winkel uh, heb ik het wel eens laten, ik ben niet zo'n zanger, maar een geneuriet ook, en uh, iedereen herkent het, maar niemand kent het uh, helemaal echt zogezegd. Dus het is wel heel bekend, yeah. uh, maar... Uh, Um, ja, ik, ik, ik weet ik meen dat het. het kan maar uit een film ergens gekomen zijn. Of filmmuziek. Het zit in ieder geval in mijn hoofd. Dus ik heb het een paar keer gehoord. Laten we het Want, uit je hoofd halen. Wachten voor Martin, dat ik echt helemaal stil ben. Ja, ja En dan neurie jij nou, je muziek. Jullie hebben best wel mensen die daar uh, verstand ik, uh, van hebben. Ja. ja. <laughs> nou, hoppakee, neurie je die app. Ja, dat gaat van. Als we volgen, uh, dat is. Du, du, du. Dan is het eigenlijk het refrein van het nummer, en dan gaat het weer verder. Het is eigenlijk gevrij, het zwelt een paar keer aan. Ik heb het ja, in mijn jeugd toch een paar keer gehoord, maar dat doentje de, zit ook al lang in mijn hoofd. Het kan een klassiek stuk zijn, het kan in de film ergens in zitten. Ik hoop dat het een beetje overkwam ook. Qua ja, het was prachtig. Over. Ik ben er spraakloos van, joh. Ja, ik kan het ook fluiten zelf. <laughs> maar dat ik de telefoon misschien... Wat Ik ben er zelf oh, zo risicaal, dat ik even een mondharmonica mond, mond pak, want die heb ik ook niet. En dat zou me niet lukken ook. Ja, ik kan eens dus proberen, maar hou ik de telefoon iets verder weg. Dan ja, dan goed zo. Te ja. Ja. Ja, dat is zo. Dan fluiten, ja. Kijk hoor. Dat zou dan... Dit komt wel goed. Nou Ja, twee keer dan ook dat, uh, dat riedeltje, inderdaad. Ja. En, uh, en, en, en werd erin gezongen, of was het... Uh... Nee, ik meen dat het wel iets... Ja, het is een refrein en het is een beetje aanzwellende muziek. Dat ik het wel in een klassieke setting gehoord heb. En, uh, ja, je kent dat hè, ouders met LP's vroeger en zo. En dat je vroeg vaar muziek hoorde, wat je, wat je ja, nooit meer kan horen, inderdaad. Nee. Deuntjes blijven hangen, ja, gek genoeg. Ja, het, het klinkt mij ook heel erg bekend in de oren. En ik, ik krijg ja. uh, via de chat krijg ik uh, ongeveer 27 verschillende suggesties. Oei, ja, dus ik, ja, dat is ik, ik heel nu... veel, ja. ja <laughs> precies. Dus ik ga even vragen of iemand het ook echt heel, helemaal, helemaal, helemaal herkent. En even belt naar 0800 Er ja, ik heb iets van ja, mogelijk luchtige kamermuziek geweest. Zijn, hoor. Een kamerorkest of weet je wat voor muziek die uh, op zondag kan Nee, dan ja, het draaide. is zo dan, je, herkenbaar. Dat, dat, dat... Ja, ik... ik Martin, ik, ik, ik ga op zoek. Ja, ja, leuk dat ik het nog even kan proberen, inderdaad. Ja. Uh, mogelijk dat er een reactie op komt. Maar dan weet je in ieder geval dat Aversmail uh, ook uh, nog wel een dripje... Oh ja, dripje, voor de etiketten, inderdaad. Ja, want die ja. man die, uh, ja, met die konijenetiketten, daar had ik toch even mee te doen. Ik denk, die moet toch wel even... Ja, die moet, moet wel mooi afgaan, ja, ja. nou, volgens mij gaat het hem wel lukken. Dank je wel, ja, hè? Ja, ja, Oké, okay, jij ook bedankt. Goed. En een fijne nacht nog, zo gezegd. Ja, dank je. Ja, Hetzelfde. Doeg. Doeg. Kees? Ja? Uh, en misschien een tip voor uh, mijn voorganger. Ik meen dat het van Mendelssohn is. En dat kan wel als hij een uh, ouders heeft met uh, belangstelling voor klassiek. Ja. Maar wat hij zou kunnen doen. wat hij de melodie opschrijven. En aan een aantal conservatoria sturen. Ja. Dat heb ik ook eens een keer gedaan. En toen kreeg ik keurig een uh, briefje. Dat uh, de melodie die maar steeds door mijn hoofd Pookte, dat het naar de strijkkwartet van Mendelssohn was... waarvan de eerste uitvoering toen en toen was, enzovoorts. Dus uh, toen was het uh, opgelost. Al wat bijzonder. Ja. Maar wat leuk dat ze dat deden. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel muziek kunnen noteren. Ja. Ja. <coughs> ja, dat of je... Maar goed, er is er al wel iemand in de buurt die... Uh, die, die uh, met een pia piano met één vinger of zo weet je wel. Oh. Met een gitaar met één vinger. dat moet. Uh, als, als je daar. Uh, ja, als je ervoor zet. Het is in elk geval een bron. Want bij die conservatoria ja, zitten mensen die heel veel weten van. Ja, uh, ja. Van nou, wat, een, wat een leuke tip. Ja. Ja. Maar ik belde eigenlijk voor die. vratten. Uh, ja. Uh, in militaire dienst uh, was een jongen, het was een boerenjongen, en die, toen had ik een vrat op de muis van mijn rechterhand. En hij riep mij aan om elke morgen met het verse ochtendspuug erover te likken. Ah. Nou goed, en dat heb ik jaren gedaan en toen was hij op een gegeven moment weg en werd steeds kleiner... Maar ja, dat kan natuurlijk, uh, als je het niet gedaan had... Ja, ook weg zijn gegaan. Ja. Het mooiste zou geweest zijn als je twee verratten had... waarvan je de ene wel likt en de andere niet. Maar goed, uh, mijn grootvader die kon verratten belezen... Ja. En uh, dat ging met een, een naald en een draad. En er moest aan die draad een beetje bloed uh, komen van die vrat. Oh. Dan werd die uh, verrat, of dat draadje, in de grond uh, begraven. Hij sprak er een soort gebedje over uit. En als het draadje uh, verteerd was, dan was jij van je verrat af. En er zijn zulke sterke verhalen in de familie dat dat inderdaad zo ging. En de hele buurt. Die kwam naar mijn uh, grootvader toe. En fijn, op een gegeven moment kom ik uh, zelf in contact met een huidarts. Yeah. Ik kreeg uh, van de ene dag op de andere heel grote wallen onder mijn ogen. Zo erg dat mijn kleinkind huilend wegliep. Ah. Oh. <laughs> ja. oh. En. Uh, nou, dus die, die heeft mijn uh, rug volgeplakt met 28 stoffen... en toen bleek dat ik uh, allergisch was voor uh, een of andere stof. Die, uh... Maar goed, ik heb... Uh, en waar was die... je nou allergisch voor dan? Ja, dat, dat, dat was een, een, een, een, een middel dat inmiddels in de EEG is verboden. Oh, en terecht. Maar toch wel, toch wel uh, in allerlei verf uh, zit... Mm. En, uh, het is niet zo dat je dus met heel je garderobe naar een uit kan gaan. Mm -hmm. En dat die onderzoekt of dat die stof in die, uh, in die, uh, in die, uh, in die kleding zit. Yeah, yeah. Het is allemaal, dus er is dus heel veel trial and uh, error. En dat blijkt ook wel uit dat verhaal van die tuinbonen <coughs> en die urine... Maar er is, er is, ik wil maar zeggen, er is kennelijk iets magisch. Want die huidarts, die zei... Ik zei, hoe kan dat nou, hè? En toen zei hij nou, een collega van mij in New York... die verkleedt zich als Hoofdman. Die maakt een ronde dans. En zijn patiënten, kinderen, die raken daardoor hun wratten kwijt. En hij zei, dat is nooit goed onderzocht... Mm. En dat is misschien niet onderzoeken, want het is iets magisch. Ja. En vooral ook die dat in de grond begraven, hè? Dat, is ja. weer, dat heeft toch ook iets mythisch, zo van terug naar de aarde. En, weet je, zoiets moet het zijn. maar Een echte wetenschappelijke verklaring. Uh... Nee, die is daar niet, dat lijkt me ook. Voor een beetje bloed van een vrat aan een draadje en dan begraven in de grond... dat lijkt me niet een wetenschappelijke verklaring voor te ja. vinden te zijn, ja. Ja. Ja. Mag ik nog iets vertellen over dat... Uh, over dat verhaal van die... Uh, dat melodietje uh, aan het conservatorium? Of heb je geen tijd? Ja hoor, nee. Oh, alle tijd. Nog, nou, nog anderhalf tijd uur. uur. jaren met dat melodietje. Tom, di, ta, da, da, pom, pom, pom, pom, da, da, ta Nou, dat is Mendelssohn. Ja. En ik schrijf dat op en ik stuur het naar het conservatorium in Maastricht. Ja. En kreeg ik kreeg keurig een aantal weken aan de hand... Uh, Kreeg ik dus de oplossing. en ik heb een briefje, een bedankbriefje geschreven. dan nou was ik van beroep. schaderegelaar. Ja. schadegelaar. Oh. Dat was mijn beroep. Ja. En een, uh, een verzekerde van ons. die uh, had een, een uh, familie zitten in de gevangenis van Maastricht. en als je nou op een bepaald punt. buiten die gevangenis. naar een raam keek dan konden ze naar elkaar zwaaien. En die uh, verzekerde van ons... Die, uh, die stapte steeds maar iets achteruit... om beter zicht te krijgen. Ja. En die heeft toen een fietser... omver gelopen. Oh. Die, die brak heel rottig uh, zijn been. Oh. En uh, ja, wij hadden die... Uh, de aansprakelijkheid erkend. Dus ik kreeg met die meneer te maken... Ja. voor het vaststellen van de schade. Ja. En laat dat nou de man zijn... Die mij dat briefje heeft geschreven. over... Echt waar? Ja. ja dat, dat. Maar hoe kom je daarachter dan? Nou, uh, hij was uh, organist en uh, toen, uh, hij viel natuurlijk, hij speelde missen en kreeg daar een bepaald bedrag voor. Ja. Maar omdat hij zijn poot had gebroken, ja. Liep hij dus, inkomsten mis. Ja. En toen zei hij, ach, daar zult u wel geen verstand van hebben. Nou ben ik een broeder, weet je van een zwarte kousenkerk. Ik weet oh. dus alles van, uh, van orgels en kleppen en viertjes <laughs> enzovoort. Zo. Ik zei, nou, ik zeg, want ik heb pas... Heb ik, uh, heb ik dus nog eens te maken gehad met... Het want hij was orgeleraar aan het conservatorium van Maastricht. Zit <coughs> dus ik hem pas nog te maken gehad in de privésfeer met het... Uh, met kon ik van gaan vertelde vanavond, nou. nee, en vertelde het verhaal. Toen keek hij me aan. En zei, god, bent u dat? Maar ja, ik wist zijn naam wel. Maar toen ik daar zat, hè, om die schade te Ja, vasten, dan, te, oh, ja dan, was, dan koppel je, je dat niet. Geen, uh, ja, het was ook een, een naam, weet je, zoals Smit of zo. Weet je, helemaal niet een, uh, een, een uh, bijzondere naam. Maar goed, dat is toch wel een heel apart belevenis. Nou, leuk. Ja. Ik vind een mooie anekdote. Ja. Die was de moeite waard. Nou, ik bel je uh, voor het eerst. Uh, <laughs> nou, dat deed je goed. Oké, okay. bedankt. Uh. <laughs> ja, bedankt. Tot de volgende keer. Ja. Dag. Dag. Tom? Astrid, goeiemorgen. Goedemorgen. Goeiemorgen. <laughs> Goeielaat. Goeielaat, die is mooi. Die komt uit jullie programma. Echt waar? Ja. Oh, de ja. discussie. Of het nou goedemorgen of goeienacht was zeker. Toen ik ooit ging presenteren in de nacht... en ik heb laatst ontdekt dat dat uh, heel lang geleden is inmiddels. Oh, toen al? Ja. Toen, uh, toen werd mij verteld, al bij binnenkomst... door uh, de mensen die daar toen werkten... denk erom, zeg vooral geen goede morgen of goede nacht... want anders krijgen we die discussie weer. <laughs> maar ik vind het wel een mooie discussie blijven. Wat, wat kan ik voor je doen, Tom? Ik heb een oplossing voor dat liedje wat die meneer... Vijf minuten geleden... Ah, zo. ja. Ik denk dat het is Leté en Diane. Ah, die heb ik vaker voorbij zien komen. Want... En, ik lig nu in bed, dus ik heb even geen uh, ding bij de hand. Maar volgens mij ken jij wel iemand die zo'n ja. toetsenbord en een beeldscherm heeft. Ja hoor, ik ken mensen. Fijn. Ik zal eens even kijken, Leté en ja, maar Ik kijk ook even of ik het nummer van Martin nog heb. Als ik die er nou, dan bel ik hem meteen even. Kan ik het hem laten horen? Oh, ik heb maar Martin zit wel te luisteren, denk ik. Wacht, ik heb hier in indien. Laat ik eens een stukje laten horen. Je ja. tu sais, tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin -là.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 Ik wilde graag daar achteraan de dingen laten U was Martin eerder vannacht. Ja, dat lijkt me toch te zijn hoor Tom, dat heb je volgens mij heel goed gehoord, toch? Nou ja, als de vraag hier tevreden mee is, dan ben ik blij. Nou, Martin heeft inmiddels weer gebeld. Martin, dit is het toch? Ja, ik zit hier met kippenvel. Is ja, het maar, hem? Is het, het hem? Dat is hem. Ja, ja, dat heb ik echt jaren mee in mijn hoofd gelopen met dit nummer. Ja, we en al over, vier, al al vijf pogingen gedaan, de en de de ook gezongen inderdaad. En over lang speelplaten. Maar ja, dit is ah, kijk. <laughs> ja, het te gek. Klopt nog eventjes, wie is nu de zanger of de uitvoerder? Joe Dassin. Ah, voilà, ja. L'été indien, oftewel de Indische zomer. Ja. Oké, okay, ja, maar Frans is dan ook niet zo goed, want dat wou ik inderdaad vragen, wat betekent dat? De ja. Thé was ik wel zomer, maar Indisch is Indien dus. Ja, er, is... indien. er zijn nog weer andere versies van en er is ook zelfs nog een, een, een oudere. Ja, het is een vrij bekend nummer toch? Ja, ja dit, dit wel, maar ja. ik moet zeggen, ik had het lang niet meer gehoord. Ik vind het lekker hoor, zo even midden ja, in de nacht nou, op de radio. Ja, nou, oh, ik ga hem zeker vaker uh, nou, op zoeken, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, mogelijk dat, dat, dat, dat, dat de ouders daar een plaat van hebben gehad. Ja. Tegenwoordig heb je dat ook op een cd. Dus... Ja, er zijn nog plaatjes. Dus. <laughs> van ja, mogelijk dat ik zelf de plaat nog weet te scoren ook nog. Oh ja, nee. Ik nee, ik, op krijg het wel... ik had de link nog niet gelegd. Het gaat wat traag soms bij mij. Maar Bus zegt nu op de, uh, op de chat. Het is natuurlijk de uitdrukking Indian Summer. Ja, dat is het ook. Indian, dus de, de, de, na, de warme nazomer. He, nou, nou, alles opgelost nou, volgens meneer, mij. Ja meneer, ik dank u echt. Uh, ja goed, uh, wel. Het is fantastisch. U hebt me een stuk uh, blijer gemaakt. Ja, mee. Nou. ik zeg ik heb kippenvel van het nummer, dus uh, ja, helemaal te gek. Ja. Dankjewel <laughs> Tom en dankjewel Martin. Goed programma, dat blijkt maar weer. Ja, uh, ja dat blijkt maar weer inderdaad. Ja, <laughs> Bedankt ja, heren. Ja. Goed leuk. Dag. Hele blije, Martin. Nou, uh, uh, Lethe in Jen. Dus dan ook nog een leuk plaatje laten horen zo midden in de nacht. Dus iedereen inderdaad gelukkig. Um, Jennifer. Hallo Astrid. Het is lang geleden dat ik je sprak. Leuk om weer even met je te praten. Gelukkig. Ja. ja. Ik zeg altijd Jennifer uit Amsterdam. Ja, Jennifer ik Amsterdam. Dat een ontzettend leuk liedje. Ene gewoon. Mooi hè? Ja. Ik, ik voel het zelfs alsof als het aan mij gebracht werd als een soort ode... Oh. Want ik had de radio al uitgedaan. Dus ik denk, nou, leuk zo. Zeg nog even over die wijnflessen. Ja. Als ik dus potjes wil bewaren, een shampotje of een hakpotje of wat dan ook. Nou, dan maak ik het eerst schoon en dan zet ik het uh, gevuld dus in uh, vrij warm water. En ik wacht tot de etiketten er vanzelf afvallen. Die kun je weer drogen. Ik droog het potje af. En uh, ik heb meestal wel een uh, flesje met eter. Ja. In voorraad. Wat je oh. of bij de drogist of bij de apotheek haalt. En dan krijg je dat er heel makkelijk af. Want kijk, je hebt ook pleisters... die je zelf moet knippen. En als je die gaat verschonen... en je haalt ze van je vinger bijvoorbeeld... dan zit er ook zo'n hele laag... Uh, van de binnenkant van het pleister. En dat krijg je er heel goed af met, uh, met eten. Ah, oké. Okay. En dat doe ik met die potjes dan ook. En daarna spoel ik het even af. En klaar is Kees. Nou... Een, een kleine toevoeging nog, dankjewel Jennifer. Ja, het is, uit Amsterdam. Uh, ik dacht, ja, ik bel toch wel met eventjes. Ja, je weet niet. Ja. Ik, uh, nou ja, ik heb eigenlijk vragen plantie ook, maar uh, ik zal het wel TZT een keertje in, uh, <laughs> in, uh, nou ja, in de lucht gooien, in de eter. Ja, in de eter weer, ja. ja. Nee, <laughs> is goed, dan nou, spreek ik je dan weer. Ik, ik, ik wil niet zeggen dat ik altijd helemaal luister tot zes uur. Maar ik ga altijd wel heel erg met je mee. Vanavond heb ik het van, uh, van A tot Z gehoord. Ik ja. vond het heel erg leuk. En ook dat van Zwarte Rieks. Nou, Ik zat hier echt met tranen in mijn ogen. Nou, ik, um, ik uh, ben blij dat iedereen er zo gelukkig mee is. Ja, ik vond het fantastisch. Dus. Okay. Nou, ik zou zeggen, ga nog even lekker door. Ik ga nog even een uurtje slapen. En uh, jij straks wel thuis. Ja, dankjewel. En tot de volgende keer. Hè? Dank je. Goeienacht ja. nog. Ja, dank Dag. Dag. Anneke. Dag Astrid, mevrouw Anneke, Goedendag. jij had een vraag over koekkruiden en bakpoeder. Ja. <laughs> Dat kun je gewoon in de supermarkt kopen. Echt waar? Ja hoor. Um, kijk maar bij de afdeling van uh, bakproducten, cake, mail en weet ik veel wat allemaal. Daar staan pakjes bakpoeder. En uh, ook heel vaak koekkruiden, maar koekkruiden hangen, hangen ook wel eens bij de kruiden. Oké, okay. nou dan ga ik eens zoeken. Dus je kunt zoveel bakken als je wil. Oh, gelukkig. Zitten we niet moeilijk te doen. Heh. Zo is dat? Nou, hartstikke. Oh, wacht. Ik krijg via de chat hoor dat het ook wel speculaaskruid wordt genoemd. Is dat ja. hetzelfde? Ja. Oh. Ja, nou. Maar het smaakt helemaal niet naar speculaas. Er zit een andere smaak aan. Ja, precies. Daar zit ik straks ja. speculaarscake te bakken. Ja, dat is niet de echt, bedoeling. Nee, echt koekkruiden. Oké. En zakjes. Koekruiden. Oké, okay, ik ga zoeken met Anneke. Dankjewel. Oké, okay, succes. Hey, daag. Dag. Zie je, zo wordt alles wordt gewoon opgelost hier. Het is fantastisch. Ik moet wel nieuwe vragen hebben op deze manier. Als jullie alle antwoorden al geven, dan uh, moeten er nieuwe vragen binnenkomen via 0801121. Maar ik ben er tevreden mee als ze uh, beantwoord worden, hoor. Dat is uh, toch een beetje de bedoeling. Hans. Ja, hallo. Hallo. Bedankt. Zo. Uh, even kijken. Ja. Ik heb nog een andere naam voor jou. Wat dan? Laila Souta. Laila Souta? Ja. Ja, toch hè? Ja. Ja, het werd ontkend door Harriet, hoor. Nee, nee, dat is broer en zus. Ja, zie je, dat dacht ik ook. Dan krijg ja, je Laila, ah, andere... god, dan Laila. krijg je nachtzuster als in dat je alleen s'nachts je, je, je Juist, zus bent. Juist, jij nou, ja. ja maar wat... wat zei zij, die mevrouw? Ach, god, Laila? Ja. Dat is broer en zus. Oh. Huh? Nee, maar dat Laila, kan niet, wat Laila, Laila is nacht. Suta dat is eigenlijk zoals je in een ziekenhuis zit. Of zoals jij nou uh, ons zit uh, uh, verzorgen. Ja. Oh. Oh, wat zeg je dan mooi? Ja. ja. Maar dat is je... een vraagje. Ja. Uh, je hebt eigenlijk twee vraagjes. Wat oh, ja. is eigenlijk uh, koud geperste olijfolie? Hoe doen ze dat? Wat, wat, wat is daar de bedoeling mee? Dat persen ze koud. Wat zeg je? Dat persen ze koud. Ja, maar hoe doen ze dat? Ik bedoel, als je koud geperst hebt. Ja. Dan heb je neem, neem ik aan ook warme olijfolie. <laughs> Warm geperste olijfolie? Ja, ja, ik weet het verschil niet. Maar we, ik weet het helemaal niet. Ik, ik, ik ben al, al blij dat ik weet wat uh, uh, extra sterke olijfolie en gewone olijfolie. Olie, maar wat is, wanneer heb je koud geperst olijfolie dan? Ja, dat weet ik ook niet. Ik bedoel, oh. als je in een enkel bent. Uh, ja. ja. Ik zou geen namen noemen, maar goed, dan heb je ze. Uh, olijfolie en daarnaast heb je koud ge, uh, geperst olijfolie en dan kun je kiezen. Nou, ik, uh, ik heb weer wat geleerd, maar waar, waar, wat is het verschil en, en, en hoezo koud en warm geperst? Nou, in 0800-1121... Ja, ik heb nog een vraagje. Oh, hallo, ja. Ja? Ja. Uh, je hebt dubbel gestookte graan, <laughs> Ja, dus heb je ook enkel waarschijnlijk. Enkel en dubbel gestookte graaienever. En wat is het voordeel daarvan? Dat je er meer alcohol krijgt ofzo, of zo? Ik weet het niet. Ik heb geen verstand van alcoholstoken. Nee, ik ook niet. Dus daarom vraag ik nee, je om. Ja. Maar heb je deze week de voorraadkast uitgeruimd of zo? De voorraad? Wat? Ja, ik denk je hebt de voorraadkast uitgeruimd en je bent koud geperste olijfolie... en dubbel gestookte nee, graaienever nee, nee, nee. tegengekomen. Nee, ik gebruik wel olijfolie, maar dat is gewoon, uh, en er staat nooit op, van uh, koud geperst of zo. Oké. Okay. Maar dus, ik heb er wel eens van gehoord, van, uh, van die koud geperste olijfolie. Ja, ik had er nog nooit van gehoord, maar ja, voor alles moet een eerste keer zijn. Dus ik zeg 0800-1121... Ja, en van die dubbelgestookte uh, ja. graaien even. Ja, precies. Nee, ik, neem nou ik vergeet is het. het niet, Enkel hoor. dubbel, wat het verschil is. Ja, dat begrijp ik. Nee, dat, okay, dat was het. Nou, goed gewerkt. Gewerkt? Ja. Jij bent toch aan het werk? Ja. Nou, ik vond dat je aardig meegewerkt hebt. Nou, ik vind je als uh, Layla Soeta heel goed uh, te werk gaan. Nou, dat is dankjewel in het Hebreeuws. Ja, Jazeker ja, zeker dan. Oké. Okay. Dag Hans. Nog veel plezier vandaag. Eh, dankjewel. Doei. Hoi. Doei, doei. Doeg. Frits, goedenacht. Dag. Uh, ik had nog even wat over die. Leté en die en. Van uh, Joe Dassin, heette oh. die meneer, ja. in Frankrijk. Wat is nu de mop? Oh. Die meneer Joe Dassin, ja. die is eigenlijk een Amerikaan. Nee. Want hij zat 35 jaar geleden in Frankrijk, maar hij was de zoon van Jules Dassin. En dat was weer een man die in Amerika films maakte, maar uh, zo rond 1970 en daarvoor. En die Jo Dassin, die heeft dit nummer geloof ik 35 jaar geleden gemaakt in Frankrijk. Aha. En uh, hij is al jaren dood, want hij was jong overleden. Dus uh, dat, dat is wat ik ervan weet. Maar dan, omdat hij dus een Amerikaan was, zat hij met die uh, Indian Summer. Ja. Dus in Frankrijk ja? kennen ze misschien de, de uitdrukking Let the Indian helemaal niet. Nee, dat is, dat is dus typisch een Amerikanisme, hè? De, ja. dat is even de aardigheid. Maar ik dacht, ik zal het jullie toch heel even vertellen. Ja, nee, altijd en, fijn. En nog over de koudgeperste olijfolie. <laughs> ja. Die wordt uh, op een heel voorzichtige manier geperst. Uh, niet in een industrieel proces waar warmte bij vrijkomt. Dus uh, niet in een hele grote machine. Als je het namelijk... Uh, industrieel pers, met hele grote hoeveelheden, dan ga je die olie uh, opwarmen tijdens het persproces. En dan krijg je oxidatieverschijnselen waardoor de kwaliteit achteruit gaat. Ah, dus, dus, dat is de aardigheid van het koud persen. Dus koud geperst is lekkerder? Ja, en gezonder en dat soort oh. dingen. En, en dus duurder, omdat het uh, op kleinschalige manier uh, bereid wordt. En wat, en wat dus ik, is... Wat is dan het verschil ja. tussen koud geperst en extra vierge? vierge, vierge, vierge. Extra vierge. Ja, vierge, ja, daar heb je weer iets, uh, een Frans secreet. Uh, dus die vierge, dat is de, de maagd, hè? dus dat is dan uh, de maagdelijkheid uh, van, die, uh, van die olijf. Uh, dus de, daar is dan nagenoeg uh, niet mee gerommeld, weet je wel. Oh. <laughs> ja. en, en, en niet zo vierge, daar is dan flink mee gerommeld. Uh, ja, daar, daar heb je kans dat, dat er eventueel nog verschillende soorten door elkaar zitten. Oh dat, zo. Oh, uh, okay. Dat zou ik niet helemaal precies weten hoor. Maar okay. uh, ja, het is ook uh, een mooi marketingverhaal. Want voor hetzelfde geld komt het allemaal uit dezelfde tankwagen hierheen, weet je wel. Ja. Ja. Dus. <laughs> hey, dat was mijn bijdrage voor deze nacht. Ik was toch wakker, want er had een mug in mijn oor gestoken. Ach, ja, ja daar word je voor, wel wakker maar... van. Ja, precies, dan ben je even wakker. Frit... Ik wens jullie nog een hele prettige nacht en dan ga ik nu weer van de lijn. Ja. Maar ja. Frits, Frits. Ja? Ik, ik wil nog zo graag weten wat jouw beroep is geweest geworden. Ja, <laughs> ik, ik, ik, ik was een autotechnicus Maar je klinkt zo keurig. Ik ben ook keurig. Oh, dan is dat het. Is mijn handicap. Ah. <laughs> nou, daar stap je aardig overheen. Bedankt voor het bellen. Ja hoor, met plezier. Dag. Goeienacht. Dag. Dag. Peter. Ja. Hallo. Goedemorgen Astrid. Dag. Ik wou ook nog eventjes reageren op Lethe-Indien. Nou. En mijn voorganger vertelde dus dat verhaal wat ik niet wist, Dat was leuk om te horen. <laughs> Maar ik heb nog denk ik een aardige aanvulling voor die meneer die het zo prachtig neuride, Want ik, ik herkende het meteen uh, ja. aan zijn, uh, wat hij liet horen. De man die het wilde weten wat het nummer was. Ja. Maar het nummer is waarschijnlijk zo bekend geworden door een legendarisch album, LP, een dubbel LP, Vive la France. Oh? Ja, en dat is een album. Ken, ken jij het niet? Nee. Vieux van la France? Ja, nee, dat ken ik niet, het album. Ja, dat is echt waar, Het uh, is uit 1977, er is nog een Vieux van la France deel 2 gekomen, maar ik heb het dus nu over deel 1, dat was echt de beste, ja. dat, was, dat was dus een dubbelalbum. Ja. Uh, daar staat dat nummer dus inderdaad op, Les Té en dat is uh, kant 1 nummer 4, en uh, ik denk dat die man die dat dus wilde weten, welk nummer dat nou was, ja. dat zijn ouders die plaat hadden in huis. France, ja. Frans, die was echt ongelooflijk populair in die tijd. Iedereen had hem en iedereen draaide hem. En uh, het leuke is, want Willem Duis komt nu ook nog eventjes om de hoek kijken. Die oh. plaat is samengesteld door Willem Duis. Nee, dat kan niet. Ja. Het is echt wel, ja, hij deed van alles. Wow. Hè? Maar wat stond er nog meer op Vive la France? Nou, uh, ik zal je bijvoorbeeld opnoemen. Uh, er waren echt alle grote Franse successen die ook nu nog steeds leuk zijn. Hè? Bijvoorbeeld in, in uh, we krijgen nou straks weer de Tour de France. Uh, Daar worden die Franse nummers allemaal gedraaid. Nou, ze zouden toch er allemaal zo in kunnen. Het is alle grote successen. Nou, laat ik wat noemen. Julien Claire, This Melody. Ach, oh. oh, dat is mooi. Jacques Dutron, Il est cinq heures, Paris-CV. Ken ik niet. Ja, hij is heel bekend. heel ja. bekend. Oh. Uh, Alain Barrière, Tout en Va. Nou, dan krijg je uh, Gérard Lenormand, La Ballade de Jean Gereux. Ach, dat is leuk. <laughs> dan, uh, we, Marie... Maar waar zit je nu van voor te lezen dan? Van, van, van dat, dat album. Je hebt het album voor je liggen nu. Ik heb het album nu oh, in mijn hand. Prachtig. Ja. ja. ja. Nou, uh, Marie-Miriam, loiseau et l'Enfant. La, dat is maar een dit, songfestival. Heb je het van je ouders? Nee, dat, dit is van mezelf. Dit heb je zelf gekocht ja. toen? Ja ja, ja, ja, ja. In de platenwinkel. In de platenwinkel. Toen dacht je, iedereen heeft het, ik moet het ook hebben. Ja, maar goed. Dan natuurlijk uit de LP-tijdperk, dus ik heb hier twee, driehonderd LP's van. dus en, en heb je hem er eventjes... Hoe, hoe, ik heb hem er even tussenuit gehaald, want ik, ik herken het meteen. Maar weet je dan ook waar die staat, zo uit je Ja, hij staat ja, allemaal op alfabet. oh echt? Ja, ja, ja daar hou ik er zo tussenuit. Wat een werk, joh. Nee, dat is zo gebeurd. Maar wat is de, wat is de mooiste die erop staat? Wat is de mooiste die erop staat? Moet je even staat? kijken welke, welk stukje het meest beschadigd is? Eh... Uh, nou, dat is nou toch wel heel... Nou, ik, ik heb hier bijvoorbeeld, deze is heel mooi... Stone E. Eric Jardin, L'Aventura. L'Aventura? L'Aventura. Waarom ken ik dat dan weer niet? Nou, ik, ik denk dat als je die draait nu... dan uh, herken je hem meteen. We moeten even kijken hoor, L'Aventura. L'Aventura. Ik, wat, ik hoopte eigenlijk dat je Sweet Melody ging zeggen. Even kijken. Wie was de uitvoerende? Dat is de, de, de Stone. De Stone. Stone, dus gewoon een uh, steen in het Engels. Ja, het is toch geen Frans? Nee, maar het zijn Franse artiesten. Oh ja. Stone, E, dus N, E. Oh, okay. Erik, Erik, uh, Jardin. En is Erik met een C? Uh, ja, met een C. Oké, okay. nou, eens even kijken hoor. kunnen zo 1, 2, 3 in onze database uh, terug kan vinden. Zo, moet ik, wat, moet ik even naar het Franse mapje. Hè? Dat staat helemaal apart. Aha. Uh -huh. Even kijken. Zo, nou, ik, ik, ben, ik ben al door België heen. Ik ben nu in Frankrijk. En ik ben nu de onderste steen aan het bovenhalen... Toon Eric Jardin. Komt hij aan voor je? Ja. ja. nacht. Oké, okay, zeg je wel. Jij bedankt. Merci. C'est ça que j'aime. On partout avec toi Le jour se lève on prend l'avion et l'on s'en Wordt op de chat gezegd. Hier ligt de basis van BZN. Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Nou, van die, van dat Franse verzamelalbum kwam hij dus. En uh, straks ga ik gewoon ook daar nog een lekker een plaatje van draaien. Kan mij wat schelen. Het is bijna zomer. Iedereen gaat naar Frankrijk. Laten we wat Franse muziek erin gooien. 0801121 voor vragen en antwoorden. Harry, goeienacht. Hallo. Goedenacht. Hallo. Hoe is voorbij de ja, sorry, er kwam een het, walsje pfff. tussendoor. Ja. ja, ik vond het eigenlijk het mooiste nummer, Vrije Zaal" vond dat ik meer toepasselijk Paris se réveille ja, eigenlijk, op dit moment van, het, moment van de dag of... Uh, het is hè? echt een bekende plaat, hè? Maar, Paris uh, uh, Saint... Paris se Parijs wordt wakker. Paris se uh. Oh... Het is nog bijna vijf uur. Ja. Oké. Okay. Maar je bent wakker. Ja, wat leuk om jouw stem eens keer live te horen, zeg. Ik ben er helemaal wakker van. Echt waar? Ik Klinkt het zo... beter door de radio? Uh, door de telefoon? Ja, zo intiem. Ja, ah. heel leuk. Oh? Ja. <laughs> dat ja, hoor ik nee, nou nooit. Ik, nee. ik ben al jaren fan van je. Ach. maar ja. Uh, dat geeft niet. Zelfs verliefd op je stem. Nou Harry toch. Ja, het is gewoon waar. Ja, maar het... alleen uh, heb je dat wel eens. Hè? Ik, ik leef helemaal met jou alsnachts. Het wordt me nu allemaal een beetje te veel. Echt? Oh, ja. nou, nou, ik klopt toch. <laughs> maar wat kan ik voor je doen? Ja, tenminste, uh, radiotechnisch dan. Ja, oké, okay, nou ja, goed, we zitten op afstand. Ja? ja. Uh, nou, het gaat het net zo over allerlei soorten aandoeningen en zo, zoals, uh, zoals uh, uh, ratten op uh, allerlei plekken. <laughs> ja, wacht even, Harry, nu wordt de overgang met de groot. Nee, ja, oké, okay, oh. ratten, ja. En, uh, nou ja, goed, uh, uh, van de ene ik, ik heb trouwens een ratje op mijn lip, maar ik zie me daar nu niet overheen pissen, maar. Goed, nee. <laughs> nou, dat, daar wou ik het niet over hebben. Nee. Maar ineens schoot het me zo te binnen. Daar had ik dus vroeger wel eens last van. Uh, niet nu, maar uh, vroeger, lang, lang, lang geleden. Toen had je wel eens last van, uh, van platjes, weet je wel. Uh, Harry, je wordt steeds minder aantrekkelijk, hè? Oh, nou. Maar je had last van platjes, ja. Ja. Vroeger, ja. heel lang geleden. Maar Langs ik vraag wel waar komen, af, waar komen platjes eigenlijk vandaan? Hoe ontstaan die? Maar, wat is de oorsprong van platjes? Ja. Ja, ik weet het, maar platjes, dat is ook wel een beetje van voor mijn tijd hoor. Oh. Het, het, het, platjes is toch schaamluis? Ja, schaamluis. Dus het is hetzelfde. In Amsterdam het en en noemen, ja. noemen ze die zakratten ook. Zakrat. Ja, plat. Bargoens. Maar goed, maar, maar schaamluis is toch hetzelfde als hoofdluis, maar dan op een andere plek? Uh, het zijn geëmigreerde hoofdluizen. Oh, oh. denk ik. Ja, oh. Ik, weet, ik roep ook maar wat, hè. dan kan het naast zitten. Ja, maar hoe ontstaan die, die beesten dan? Hoor. Ja, dat vroeg ik, ik me zo af. Ja, wat is de oorsprong van de schaamluis? Wat een, ja. wat een fijne vraag, Harry, zo midden in ja. de nacht. Nou, ja. En de, nog een uur te gaan om het over zakratten te hebben. Ja, ja dat moet nog, iemand moet het toch weten, een of andere uh, bioloog of zo. Maar bestaan ze nog? Heeft er nog wel eens iemand platjes? Nou, het is nog wel een leuk verhaal uh, oh. dat eraan gekoppeld is. Want een aantal uh, maanden geleden stond er een advertentie op internet... dat een of andere bioloog, die, een microbioloog, die gaf geld... Als je, uh, als je een platje had gevonden en die moest je een, een, in een potje doen. En dan zou je naar een opsturen, zou je geld voor krijgen. Want het schijnt dat die platjes dus uitgestorven staan ja. steeds meer... omdat er steeds meer mensen... Dus ga maar afscheren. Oh ja, daar gaan, ja. We, weer. gaan we weer. Zo op. komen we weer op hetzelfde thema uit. Ik, ik uh, wou er wel iets over hebben, maar... Ja, ik krijg via de chat de vraag hoeveel per platje. Ja, dat weet, ik niet. Dat ik weet je niet een meer. Een niet of zo. Een <laughs> tientje dacht ik of zo. Ach, dat Tien schiet er ik niet heel hard op. Omdat nee. ze uitgestorven zijn. Nee, serieus. Ja, dan zou je denken dat ze duurder zijn. Goed. Oké. Okay. Uh, van de platjes gaan we naar Christian Bonenbakken met het nieuws. Maar ik ga proberen, uh, Harry, om je vraag nog beantwoord te krijgen het komend uur. Volgende keer komt met een leuk onderwerp. Oké. Ja, dat lijkt me verstandig. Oké, okay, Tot dan, hoi. hè. Dag. Hoi, hoi oh, Plasjes en andere vragen en antwoorden, ze gaan allemaal nog voorbij komen in het laatste uur van Dus uh, Blijf luisteren, bel met vragen en antwoorden vooral naar 0800-1121.